Zes uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Wageningen Universiteit en Friesland Campina... gaan de Chinese zuivelsector helpen... met het verbeteren van de productie, kwaliteit en veiligheid. Daarvoor richten ze in China een onderzoeks- en kenniscentrum op. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van premier Rutte aan China. De sector heeft geen goede naam in China. Zo, werd het, zo kwam er de afgelopen jaren vervuilde melkpoeder op de markt... waardoor jonge kinderen ziek werden of overleden. Ziekenhuizen in Tripoli roepen op om bloed te doneren... voor slachtoffers van gevechten tussen militieleden en burgers. Daarbij vielen gisteren en vannacht ruim 30 doden en honderden gewonden. De gevechten braken uit na een oproep van de premier van Libië. Hij riep de burgers op om een einde te maken aan de macht van de milities... die Libië in een chaos hebben gestort. De Europese Unie geeft 7 miljoen euro extra aan de Filipijnen... voor noodhulp na orkaan Hayan... In totaal heeft de EU nu 20 miljoen gegeven. Afzonderlijk hebben Europese landen zo'n 25 miljoen euro toegezegd. Het geld is bedoeld voor schoon drinkwater, onderdak, medicijnen... en de coördinatie van de hulp. In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... hebben opvallend veel democraten meegestemd... met een republikeins voorstel om Obamacare aan te passen. Hun stap wordt gezien als protest tegen president Obama... De congresleden ergeren zich aan de moeizame invoering van het nieuwe zorgsysteem... en zijn bang dat ze daardoor volgend jaar niet worden herkozen. Bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City is schaatser Koen Verwij als derde geëindigd op de 1500 meter. Hij verbeterde wel het Nederlands record... dat sinds 2007 op naam stond van Erben Wennemars. Winnaar werd Amerikaan Shawnee Davis. Hij finishte voor zijn landgenoot Brian Hansen.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 Daarom steun ik, Toos Karagas, de actie van NSGK... de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind... om speeltuinen ook voor hen toegankelijk te maken. Geef ook aan de collectant van NSGK. In Opium te gast Frits Spits. Een gesprek over zijn liefde voor radio... en de illusie die je ermee kunt wekken. Singersongwriter Tim Knol werd voor het eerst geconfronteerd met Tegenslag. Maar zijn nieuwe album is er. En absurdist en schrijver Ronald Snijders. Hij bedacht duizend nieuwe woorden. Opium vanavond. Half elf. Avro. Nederland 2. Radio 1. WPRO. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Woord voor deze week. Het is een heel uur nog vol gewenste en ook ongewenste stilte. Ja, stilte, komt er nacht maar eens om. En zeker in de hedendaagse hectiek... In hoofden kan het al luidruchtig zijn en daarbuiten kan het er net zo heftig aan toegaan. Gekmakend kan het zijn om geen rust en stilte te kunnen vinden. Maar even ontregelend zou het kunnen zijn wanneer je er juist middenin zit in die doodse stilte. In Woord deze week een zoektocht naar stilte. Of de poging om eh, daaraan te ontsnappen. Of misschien uiteindelijk wel gewoon weg te accepteren. Dit alles gaat natuurlijk wel weer gepaard met veel geluid. Zo hebben we dat in ieder geval de afgelopen uren kunnen horen. En nu dus in het laatste uur een mooie potpourri van het zoeken naar stilte. Het hardgrondig ontlopen van de stilte en de mogelijkheid om te krijgen wat je wilt. Of de onmogelijkheid zelfs om te krijgen wat je wil. Rust van binnen of van buiten. We beginnen met een fragment uit Studio Itserda met de titel Stiltegebied. Dat is een aflevering uit januari van dit jaar. We horen meerdere bijdragen uit uh, die uitzending... gemaakt door Jacqueline Maris en Remy van den Brand. Stiltegebied, ja, herkent u het woord? Misschien niet. Wanneer u nooit wandelt, dan misschien niet. Maar Jacqueline Maris, die snapt er in ieder geval niks van. Want in haar dorp is dus wel een stiltegebied... zo vertelt het bijbehorende bordje van de provincie haar. Maar stil is er juist weer helemaal niet... Wat is stilte eigenlijk en waar heerst die nog? We volgen haar in een zoektocht. Ik sta langs een landweggetje. Aan de overkant is de vette klei omgeploegd. Het is dus eigenlijk een verlaten weggetje, maar wel met wat huizen. Ik sta hier bij een bordje, het stiltegebied... Een van een vierkantje met water en wolkjes erboven. En dat heet een stiltegebied. In volgende provinciale verordening is het verboden de stilte in dit gebied te verstoren. Er komt een fietser voorbij. Maar die stilte die wordt dus iedere dinsdag verstoord. Want uh, dan is het de oefendag van Defensie. Dan klinkt het dus zo. Waar is het nog stil in Nederland? Als het dan niet stil is in dit dorp, in de Betuwe. Op de Utrechtse Heuvelrug staat sinds 2003 een stiltebankje. De coördinaten van het stiltebankje zijn... Noorderbreedte 52 graad 02.922... en Oosterlengte 5 graad 22,360. We zijn op zoek naar het stiltebankje ja. met... Uh... Pienenberg, van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht. En we hebben een paar jaar geleden onderzoek gedaan naar stilte. En, uh, ja, het valt allemaal een beetje tegen, die, die stilte ja. in Nederland. Wacht, we gaan hier naar rechts. Dan? Maar hoe komt het nou dat in Nederland, zodra je natuur hebt, moet er meteen een bord bij? Ja, dat is volgens mij onze regeldrang van de Nederlanders. We willen alles overal uh, bepalen... Het idee was om uh, die, die gebieden in te stellen waar mensen rust kunnen vinden. Daar begon het allemaal mee. Dat stiltegebiedbordje waar ik woon in het dorp. Ja, ja. Dat, dat daar dan die vliegtuigen over gaan iedere dinsdag van Defensie. Als je een bordje neerzet met een woord erop stilte is het nog niet stil. Nee. Dus waarom die bordjes? Ja, nee, dat is ook een neus eigenlijk uh, inmiddels. Ze blijven stiltegebied heten. Alleen dat is het dan. Maar de provincie had het ook wel wat beter kunnen aanpakken. Die kun je, er lopen ook wegen doorheen bijvoorbeeld. Je kan zo het gebied in Nederland kan je niet helemaal afsluiten. Maar eigenlijk zou je dat natuurlijk moeten doen. Wat zou ik nou moeten doen met mijn klachten over het stiltegebied in mijn dorp? Moet ik eigenlijk de gedeputeerde bellen of zo? Ja, dat kan nooit kwaad natuurlijk. Ze zijn van de provincie en de gedeputeerde is verantwoordelijk. Maar mijn vraag zou zijn van of je doet er wat aan... of je haalt dat bordje weg bij ons uit het dorp, toch? Ja, het gaat over op stiltegebieden, hè? Uh, ik ben Annemieke Traag en ik ben gedeputeerde bij de provincie Gelderland. Vliegtuigen hoor je altijd. Waar je ook bent, uh, op de hele wereld. Zoals ik ben ooit eens in de binnenlanden van Centraal-Azië geweest. Nou, daar is het echt stil. En ook daar kwamen vliegtuigen over. Dus ja. Dus dan is het nergens op de wereld nog stil? Nee, ik, ik denk dat het absoluut stilte. Of dat ergens een plek is op de wereld. Ja, dan zou het een plek op de wereld moeten zijn waar je dus geen vliegtuigen hebt. Nee, echt superstil? Dat is het denk ik bijna niet, nee. Nee, dat klopt. Oké, okay, maar we hebben dus eigenlijk het woord stil een nieuwe betekenis gegeven. Ja, stil in die zin, ja. ja. Dat, dat stiltegebiedbordje is wettelijk stil. <laughs> dat stiltebotje is uh, dat er minder dan 40 decibel geluid is. Dat is de norm, ja. Ja, iedere keer als ik er langskom en het is dinsdag, denk ik van... waarom staat in godsnaam dit bordje hier? <laughs> ik zal dat eens uitzoeken hoe dat zit met, met Defensie. Dat weet ik gewoon precies, niet precies. Oké, okay, dus ik moet me er eigenlijk niet meer aan ergeren. Nee, dat zou ik sowieso niet doen, nee. Muts op, handschoenen. Je had nog iemand gebeld die weet waar het stiltebank ja, is. Ja, na hier... Ja, en dan naar rechts zijn die... Oh, nou, kunnen we even kijken of we de plassen kunnen vermijden. Ja. Want hier zijn hele diepe sporen met plassen. En we gaan op weg naar het stiltebankje. stiltebankje. We liepen met Jacqueline Mares in de buurt van haar dorp Heeselt... op zoek naar de stilte. Die dus hoort bij een stiltegebied, maar er was toch wel heel weinig van terug te vinden, zo bleek. Waar het wel stil is, zelfs verplicht stil is... dat is Dwingelo. Aan de rand van het natuurgebied Dwingelerveld. Mobiele telefoons die moeten uit... zelfs bij het betreden van het stuk natuur. Want het is benoemd tot radiostiltegebied. Er staat een grote radiotelescoop... die de hemel afspeurt naar ultrazwakke radiosignalen... vanuit de ruimte, afkomstig van sterren... In de Holland-doc-documentaire Radio Stiltegebied praat radiomaker Arie Visser met radioastronoom Roy Smits en die legt uit over het hoe en waarom van dat bijna onhoorbaar opvangen van geluid van de sterren.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 Wat horen we hier? Dat is een signaal dat komt uit de ruimte. En dat komt af van een hele compacte ster. Die noemen wij een radiopulsar. En dat signaal dat wordt veroorzaakt eigenlijk... dat die ster radiogolven uitzendt in een bundel. En wat we dan de vergelijking die we maken... is met een vuurtoren. Je kunt je voorstellen, een vuurtoren die draait rond... een lichtbundel die ronddraait... en in één keer in die rotatie zie je een flits van licht... Aan zo'n radiopulsar doet hetzelfde met radiogolven. Dus je bundel van radiogolven die draait mee met die ster. En één keer in die rotatieperiode, als die bundel naar de aarde wijst... dan zien wij een flits van radiogolven met een radiotelescoop. De pulsar b 095008 die staat op hoeveel lichtjaren van ons af? Die staat op ongeveer 50 lichtjaren van ons af. Aan het woord is Roy Smit. Hij is radioastronoom bij het Nederlandse Instituut voor Radioastronomie in Dwingelo. Met de radiotelescoop wordt het heelal afgespeurd... op zoek naar pulsars en andere geluiden uit de ruimte. Je ziet een flits van radiogolven, maar hoe wordt het dan geluid? Ja, het zijn radiogolven. En net als de radiogolven die wij gebruiken, dus aan de en de autoradio stuurt zo'n radiopuls dus radiogolven uit. En dat kun je dus vertalen in geluid. Precies zoals je dat met een radio doet. Dus je hebt eigenlijk gewoon een radioontvanger daar staan? In principe wel. En het bijzondere is, het heeft een vorm van een schotel. Dus je kunt hem ook richten op een bepaalde plek. Dus daarmee proberen we te voorkomen dat je al te veel storing uit de omgeving krijgt. En daarmee kun je hem dus ook echt richten op een bepaald plekje aan de hemel. Waar dus bijvoorbeeld een radiopuls er staat. Het zoeken van een pulsar is kennelijk niet zo makkelijk, want je zoekt het heelal af op zoek naar die ene bliep. Ja, er zijn dus heel veel blieps, want het is periodiek, dus je krijgt bliep, bliep, bliep, bliep achter elkaar. Maar er is een beetje een, een, een probleem om dat te vinden en dat heeft te maken, dat noemen we ze dispersie. En dat is problematisch. Als je een signaal zoekt, dan wil je eigenlijk dat je gewoon één puls ziet. Maar dat gebeurt niet, dus het is uitgespreid over een heel tijdsbestek. En dat, is, ja, dat maakt het heel erg lastig om ze te vinden. En de manier om het probleem op te lossen, is door een beetje te gaan puzzelen, een beetje uit te proberen. En als je op een gegeven moment de goede waarde hebt, dan kun je precies voor die aankomsttijd van die pulsar corrigeren. En dan wordt het een heel mooi smal pulsje. En dan kun je heel mooi detecteren. klinkt als een hart. Ja, je zou kunnen zeggen dat het kloppend hart is van, van een ster. Ja. En deze, deze pulsar is ook al best wel oud. En, het is een hele oude ster, deze. De periode is vrij lang, bijna een seconde. En dat betekent dat de ster inderdaad oud is. Hij remt heel langzaam af. Dus ze beginnen met een snelheid van zo'n 1 tiende van een seconde. Daar worden ze mee geboren. En dan langzaam remmen ze af. Dus deze heeft al een periode van bijna een seconde, dus die is al heel erg oud. Het is prachtig. Ja, ik vind het ook schitterend. Als een ster geboren wordt, is zijn pulsar vele malen sneller. Namelijk een tiende van een seconde. De pulsar B1937 plus 21 is volgens Smits een bijzondere in zijn soort. Dat is lange tijd de snelste pulsa geweest die we kenden. Die draait dus bijna duizend keer per seconde om zijn as heen. Sterren worden vaak geboren in, in hele groepen van sterren, soms wel miljoenen sterren. En er zitten dus ook heel veel radiopulsa's tussen. Dat betekent dat je je telescoop op één klein plek in de hemel kunt richten... En dan zie je niet één, maar dan zie je heel veel radiopulsa's. En die kun je natuurlijk ook in audio met elkaar combineren. Dus hebben we hier nog een audiobestand? En deze geluiden zijn van de Total Bank eh, Universiteit van Manchester. Ja. Wat je hoorde waren 22 wat we noemen milliseconde pulsars. Dat zijn dus pulsars die heel snel ronddraaien. En doordat ze zo snel ronddraaien, zijn die pulsjes die je hoort, dat klinkt gewoon als één toon. Dus in het begin hoorde je alle pulsars apart. Dus één voor één, alle 22 milliseconden. En het laatste geluid was wanneer je ze allemaal tegelijkertijd hoort. Alsof je echt naar dat ene plekje, naar de ruimte kijkt en zou kunnen luisteren naar de radiogolven die daar vandaan komen. Mooi prachtig Echt prachtig geluid. Wauw. Aan het begin van deze weg zag ik een bordje staan... waarbij eh, er werd gezegd dat ik mijn mobiele telefoon uit moet zetten. Want het is een storingsgebied of, zoals dat ook wel wordt genoemd... een radiostiltegebied. Waarom is het eigenlijk hier een radiostiltegebied? Nou, we hebben hier een radiotelescoop... We hebben hier de hele oude staan, van 1956. Maar in Westerbork, bij Hooghalen... daar hebben we nog een veel gevoeliger radiotelescoop staan. En die radiosignalen die we willen zien, zijn extreem zwak. Dat is nauwelijks waar te nemen. Precies. Daarom hebben we dus ook zoveel van die schotels nodig. Je wil liefst zo'n groot mogelijke telescoop hebben... om die extreem zwakke golven toch nog te kunnen waarnemen. Als je dat vergelijkt met een mobiele telefoon... Er zitten tegenwoordig best wel sterke batterijen Die straal dus relatief enorm sterk signaal uit. En dat betekent gewoon dat die bronnen die wij aan de hemel willen zien... gewoon niet meer zichtbaar zijn. Er zijn twee manieren om het signaal van de mobiele telefoons te verzwakken... ten opzichte van het heelal. Hierdoor kunnen de zeer zwakke signalen toch worden waargenomen. De radiotelescoop kun je richten. En daardoor zijn ze gevoelig voor de plek waar ze naartoe wijzen... ...en minder gevoelig voor de omgeving. Dat is één manier. En de andere manier, die is waarschijnlijk nog belangrijker... ...dat is door naar een hele specifieke frequentie te gaan waarnemen. Mobiele telefoons die zijn ontworpen om op een bepaalde frequentiebandbreedte uit te zenden en te ontvangen. En er zijn afspraken gemaakt welke frequenties zij mogen gebruiken... ...en welke frequenties vrij moeten worden gehouden voor bijvoorbeeld radiosterkunde... Dus door naar speciale frequentiegebieden te kijken... waar die mobiele telefoons niet in zitten... hebben we dus minder last ervan. Maar we houden er steeds last van. Dus hoe minder mobiele telefoons is altijd beter voor ons. Wat is het belang van radioastronomie? Pure nieuwsgierigheid is natuurlijk de meest fundamentele drijfkracht... achter radiosterken, achter sterken in het algemeen. Maar het heeft ook heel veel bijkomstigheden. De technologie die we ontwikkelen, die kunnen ook voor andere doeleinden gebruikt worden. Medische wetenschap maakt er heel vaak gebruik van. Bijvoorbeeld de MRI-scan. Het is een heel gecompliceerd proces ze die scans maken. En de technieken die ze daar gebruiken, komt voor een deel uit de radiosterrenkunde. Maar nog een mooi voorbeeld. Dat heeft te maken met de oorsprong van de Westerbork radiotelescopen. Daar hebben ze technieken ontwikkeld die later toegepast zijn op het huidige wireless systeem. Dus de huidige wifi. Daar zit de technologie in, die in Westerbork ontwikkeld zijn. Die pulsar, die B0950 plus 8, die is dus 50 lichtjaar van ons verwijderd. Hoe ver is dat? Dat is ongeveer 500 triljoen kilometer. Dat is echt een afstand die wel haast niet voor te stellen is. 500 triljoen kilometer. U hoorde radioastronoom Roy Smits over het opvangen... van bijna onhoorbare geluiden van sterren. En dus ook de verplichte stilte bij Dwingelo. Zodat die telescoop die die geluiden moet opvangen... in ieder geval zijn werk kan doen. We gaan weer eens even terug naar Heeselt. Naar het niet te vinden echte stiltebankje in de buurt van dat dorp van programmaker Jacqueline Maris. Misschien is het dan toch een goed idee... om maar een bezoekje aan de dodenkamer van TNO in Delft te brengen. We hebben oh, veel ver op gegaan, hè? Jij ja, zei dat je de weg wist. Ik heb, ik heb geen ding gebouwd Ik vind het wel al altijd. Nee, ik eigenlijk nooit. Ja, het zou toch leuk zijn als we het zou zouden vinden. Weet je, je hebt altijd nog het geluid waar je hem kan vertrouwen. Okay. Daar is je snel weg. Oké, okay, dus ondanks het stiltegebied hebben we het geluid van de snelweg om ons te oriënteren. Volgens jou moeten we hier naar links. Dus pakken we die weg ja. daar weer op, die kant op en dan een beetje naar links. Ook zo. Stiltegebieden hebben hun oorsprong in de wet geluidshinder van 1979. Hierin zijn stiltegebieden gedefinieerd als een gebied in de orde van grootte, van enkele vierkante kilometers of meer. Waarin de geluidsbelasting door toedoen van menselijke activiteiten zo laag is dat de in dat gebied heersende natuurlijke geluiden niet of nauwelijks worden gestoord. Onder stil worden geluiden verstaan die tussen de 35 en 40 decibel liggen. Wat in godsnaam is 40 decibel? Een vallend blaadje van een boom? Dat is al 10 dB. Dat dat dat, dat, dat, geruist, dat hele zachte geruis doordat het blaadje valt, dat is 10 dB boven helemaal niets. Dat is zeg maar de ondergrens van wat ons menselijk oor uh, kan horen. En uh, uh, naarmate dat geluid harder wordt, dat het harder we uh, be beleven, wordt dat getal wordt groter. Als we heel rustig praten, is dat ongeveer 50 dB. Een, een, stille, een hele stille huiskamer bijvoorbeeld, of een, een stille slaapkamer. Uh, of een heel stuk stil kantoor. Dat zit ongeveer op 40 dB. Heel, heel zacht, groezemoes in de verte. Dus dat is vrij zacht. Dan haal ik het schijfje 10 dB terug. En dan klinken we nu, vanaf nu, als 40 dB. Ik, in de computer uh, maak ik het 10 dB zachter. En dan, wij, daarom klinken wij nu 10 dB zachter. Ik kan dat nog een keer 10 dB doen. Klinkt het dus, zeg maar, onder die grens... die voor een stiltegebied geldt. Dat zit op 30 dB. Dan kan ik kan nog 10 dB zachter lopen. Uh, ik ben Frans Wiegstraten, de beheerder van het akoestisch laboratorium van TNO. Dit is de, de reflectievrije ruimte, maar vaak het, het wordt het de dode kamer genoemd. Je, het is alsof je in een ruimte bent die geen muren heeft, geen dak heeft, geen bodem heeft, die oneindig is. Alleen je ziet een ruimte en dan zeg je, dat klopt iets niet. En, en u? Want u bent persvoortvoerder, hè? U bent er ook in geweest. Het overkomtje. Ik vind het moeilijk om het, om het te omschrijven... anders dan het overkomtje. Kom straks met ons mee en vertel wat u overkomt. Bij TNO in Delft hebben ze de stilste plek van Nederland. In de kelder van gebouw 1. Gaat nu helemaal dicht. Nee, goed, Dit is een grote betonnen doos van uh, binnenmaten van 10 bij 10 bij 10 meter. En aan de wanden zijn uh, wiggen, absorberende wiggen geplaatst van een meter lengte. Dus er blijft een ruimte over van 8 bij 8 bij 8 meter. En ik denk dat dit de stilste plek van Nederland is. Ik heb mijn koptelefoon afgezet. En het enige wat je dus hier zou kunnen horen, dat zijn de geluiden die je zelf maakt. Dus je, je bloedsomlopen, tikken van je hart. Laten we eens proberen vijf minuten stil te zijn. Het is wel heel raar, hè? Je, ja. nee, je, hoort, je hoort je slikken heel hard. Ja, ja, nee, je hoort... En je ademhaling. Dus ja. ik ben nog niet aan mijn bloed toegekomen of aan mijn hart. Nee, maar dan dat... moet je echt een tijd stil gaan ja. zitten hier in deze ruimte. Zegraa, ja, je bent in de ruimte voor je gevoel... maar tegelijkertijd zit je inderdaad in een box. Ja. Het, het voelt een beetje als het ultieme niets. Niet om filosofisch ja. of zo te zijn, maar echt, ja. echt niets. ja. Nou, voor geluidgolven is dat ook zo. Is dit oneindig groot. En dat maakt het een beetje vreemd. Ja, nou, kijk, 15 seconden stil op de Nederlandse radio. Dan is, dan is ja, <laughs> ze ja, is ja. helemaal in ja, paniek. Ja. <laughs> ze moeten het maar niet dan te lang houden. <laughs>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 een klote bankje, kunnen we ook niet vinden. Oh. Laat een bankje maar zitten. Maar goed, we kijken straks wel op internet. Oh, ze misten droog met een kop koffie. Lekker droog met een kop koffie, ja. En ook bij verbindingen hier beneden... zijn waarschijnlijk de alarmbellen gaan rinkelen met die stilte op de radio. VPRO's Woord op Radio 1, daar luistert u naar. En deze week dook het team nou ja, eigenlijk niet heel stilzwijgend de stilte in... om deze dan zo luid mogelijk over het voetlicht te brengen. En Jacqueline probeerde net al even uit met die stilte op de radio. In 1975 deed de VPRO het nog ietsje gewaagder... in een aflevering van Nova Zembla... Na een wat warrige en vooral ook tamelijk saaie causerie... door de heer Daniel Oudshoorn onder de titel Hoe de Bomen Zich Voeden... ja, sorry meneer Oudshoorn, maar zo kwam het over... zendt de VPRO een uur lang slechts stilte uit in 1975. En af en toe praat Cor door de stilte heen. Maar verder zijn er alleen maar de passerende auto's en de vogels... bij de radiostudie op de Schavenlandse Studio... op de weg te horen in Hilversum... En dan, na verloop van tijd, belt de NOS voor ontrusten op... gevolgd door de PTT en een paar ongeruste luisteraars... die onder meer denken dat hun radio wellicht stuk is. Een montage uit die uitzending. In november hebben de loofbomen hun blad verloren. En in de hevige stormen die vaak in de winter, de winter inleiden... vallen vele takken af of worden afgescheurd. De hele stam... ...wordt neergeworpen... ...zodat bosbomen... ...bodem bedekt geraakt... ...met een laag gevallen houtdelen... ...de afval van het woud. Indien de laag... ...jaar na jaar bleef liggen... ...zou zij langzamerhand... ...alle leven onmogelijk maken. Geen jonge spruit... ...zou zich boven de woestenij... ...van dode stammen en takken kunnen verheffen... ...en het bos zou langzaam sterven... Maar men kan op vele plaatsen een dergelijke afsterven van het bos in het klein waarnemen, vooral daar waar de westenwind ongehinderd over de bosgrond rond kunnen strijken. En indien uitdrogen, zodat het dierlijk leven zich terugtrekt naar mildere plaatsen. Ja. Hoe lang slapen jullie? Slapen? Ja. Hoe bedoel je? Nou, dat ik niks meer binnen krijg. Binnen? Ja, ik ben toch bezig op het ogenblik. Waar zit je? Ergens? In RK6 nog steeds. Nee, ik hoor niks. Ja hoor, ik heb er wat op staan. Nee, ik krijg niks meer binnen. Nee? Nee. Nou, ik wel hoor. En ik Zet... hoor op het programma ook wat. Ik hoor nou een duif zelfs. Wat? Ik hoor zelf een duif. Ja, nee, maar heb je, Zet je uit? Ja, ik zit op het ogenblik ruis nou, uit. Wat? Hij is weer gevallen. Oh. Nou, ik, ik zend op het wat ruis het uit. joh. Maar... hè? Ja, nog steeds een kazes. Ja, maar wat is er aan de hand, joh? Ik heb niks gedaan. Nee, ik ook niet, maar we zenden nog uit. Laat me rustig staan dan. Is maar mijn... Nee, ik, ik hoor niks meer. Ja. Op mijn, op mijn dingen, nee, ook niet. Op mijn tafel. Ik komt niks meer binnen. Ja, hoor. Nee. Nou, ik hoor toch thuis. Nou, duidelijk... Ach, ja, je bent dood met, mij me de moedige vlauwen kon verkopen. Nee, ik ben op het ruis aan het uitzenden. Nou, dat mag ik toch? Nee, nee, niks uit, hè? Hè? er alleen niks uit, zend. Ik zet wel wat uit, hoor maar eens een duivel op het ogenblik. Oh ja, nou zeg dat dan. Nou, nou hoor ik ja, maar ik hoor net helemaal niks. Ja, dat kan ook, ook niks Ja, ik, bedoel, ik bedoel, als je, als jullie die grapjes uithalen vind ik het best, maar dan moet ik moet het weten, hè? Wat? Ik ben, als jullie grapjes uithalen van niks uit te zenden vind ik best... ...maar als je me nou drie minuten niks geeft, dan moet je het even zeggen. Want ik ben hier in gesprek met anderen en ik denk ik hoor niks, misschien niks meer. En is hij weg, of moet hij weg? Oh, Oké, okay, daar. Ja? Is de heer Frik daar? Ja, hoor. Zeg, hier zit, uh, zit de PTT daar. Kun je zeggen met hem praten? Jawel. Kijk, spreek maar. Hallo? Ja? Met de PTT? Oh, meneer, ik kan u niet verstaan. Hallo? Ogenblik. U spreekt met de VPRO, meneer? Hallo? hallo. Ja, hallo, meneer. Uh, ja, uh, meneer, wij krijgen door het hele land alarmen van de zenders... Ja. omdat de zenders niet opgestuurd worden. Eh... Uh, maar wij, wij, zenden zacht duivengeluid. Niet, wij zenden zacht duivengeluid uit. Wij zenden zacht duivengeluid uit. Hé? Wij zenden zacht duivengeluid uit. Ja, meneer, maar dat, dat is veel en veel te zacht. Daar, daar uh, reageren de zenders op als alarm. Alarm. Maar kunt u en de zenders... Het krijgen we klachten van luisteraars... die denken dat er gewoon niet gemoduleerd wordt. Die, die horen dit geruis niet. Nee, maar kunt u, kunt u de zenders een beetje kalmeren? De zenders kalmeren. Nou, ik bedoel een beetje tot rust. Nou, meneer, ik kan ze toch moeilijk over de kop gaan aaien. Dat is apparatuur die reageert gewoon op, op zoveel decibel wel of niet, hè? Ja. Begrijpt u wel? Die, ja. Ik bedoel, zenders hebben geen, geen steek van doen met duiven of zoiets. Mm -hmm. Die willen gewoon het normale modulatieniveau zien. Ja. Dus we krijgen daar uh, ernstige moeilijkheden mee. Moeilijkheden. Hallo, bent u daar nog? Ja. Wat doen we nou, meneer? Nou, zeg je me tegen iedereen dat ze een beetje rustig blijven. Dat, dat, dat komt wel weer. Dus, dus u wilt niet uitzenden tot... Ja, ja, dit willen we graag uitzenden. Wat zegt u? Dit wat er nu wordt uitgezonden, willen we graag uitzenden. Ja, u, u zendt niks uit, meneer. Dat is gewoon niet te ontvangen. Ja, zult, is gewoon... zullen we het een beetje harder zetten, ogenblikje? Hier krijgen we echt last van. Kijk, nu is het een beetje harder. Vindt u het nu goed? Nou, ik kan eens... Ik, ik zal mijn buisvoltmeter niet. Uw buisvoltmeter? Nou, dat is... Ja, ik moet, op een modulatiemeter zie je dat niet. Dan moet je een buisveldmeter voor gaan gebruiken. Dat is min 40 dB, meneer. Dat is 40 dB, te zacht. Het is 40, 40 dB... Ja. Nou ja, het is Goede Vrijdag. Misschien is het niet zo erg. Wat zegt u? Het is Goede Vrijdag, misschien... 40 dB, dat is een factor 100, meneer. Ja. Nou, we gaan even overleggen hier, hoor. Nou. We gaan hier eens even overleggen. Nou, ik ga hier wel even een rapport van maken, meneer. Want dit is toch wel iets wat, uh, wat een hoop trouble verschaft. Ja. Oké. Okay. Bedankt, Tim. Ja, goed, dank u. Oké, Met Ineke van den Bergen. Ja, is er iets met jullie uitzending? Hoe bedoelt u? Nou, ik hoor niks aan de straatgeluiden op jullie... Uh... Op, het is ineens afgelopen na die, uh, dat praten van die man. Hé, hey, hoe kan dat nou? Ja, ik hoor niks in straatgeluiden en anders niks. Weet u het zeker? Ja, ik weet het zeker. Hé, hey, wat vreemd. Ik spreek met Utrecht. Oh, met Utrecht. Uh, ja, ik, ik weet het niet. Nou, moet u maar eens eventjes nagaan. Uh... Ja, ik heb hier geen radio, maar ik zal eens, uh, zal eens vragen wat er is, of er wat is. Ja. Hè? Ja. Weet u zeker dat hij niet ernaast staat? Nee. Oh. Nee, nee, want ik heb hem op heel tuif. ik heb hem gewoon laten staan. Ik heb sindsdien niks meer gehoord. Niks meer gehoord. Zeker een niet of tien. Oh, nou. Dus ik begrijp er eigenlijk niks van. Nee. Ja. Ik zal eens vragen. Ja, zoekt u het maar eens even uit. Ja, goed hoor. U spreekt met uh, Utrecht 7144. <tomst> Hallo Hallo ja? Ja. En wat is er aan de hand met de uitzending? We zitten al uh, ze, eens kijken, al uh, 25 minuten wachten en stop, horen niks meer. Nee. Maar vindt u het heel vervelend dat het zo stil wordt? Ja, natuurlijk. Vanzelf we zitten ons dood te vervelen en zo hè. Nou, zo ergens het dan we niet hoor. Maar we vinden het zo gek, hè? Want uh, je wil vandaag graag de voor de VPR overigens ze zo doen, dat is dan wel een beetje te gek, hè? Ja. Ja, maar ja, je weet het niet. Misschien nee. zijn er ook mensen... die dat af en toe wel eens weldadig vinden. Oh ja, er geen last van, hoor. Zo is het niet. Maar we zijn voortdurende te de verwachting wanneer het weer begint, hè? Ja, ja. Nou, ik zou zeggen, houd moed. Weldadig of niet, het was in ieder geval een heel mooi experiment... toen in 1975, in een aflevering van Nova Zembla... een uur stilte op de radio... Gekozen stilte die kan ook tot zowel commotie als innerlijke rust leiden. En we maken het jaarlijks in ieder geval mee... tijdens de twee minuten stilte op 4 mei. Een kort fragment uit een documentaire van de NOS... over de ophef rondom de twee minuten stilte... tijdens de dode herdenking Nederland in 1977. Een stel kinderen praat over het hoe en waarom van die twee minuten. Dat is lang hè, één minuut of niet? Ja... Ik word toch <laughs> Ik Wie <kan. laughs> <Ik moet zo. laughs> zei dat het uh, twee ja. minuten was? Ik had. <laughs> nee, <één minuut. coughs> nee, één minuut. Nee, nee één, één minuut. minuut. Ze weet niks. vanaf. Zij weet er niks vanaf. Twee is gek minuten. Het is twee minuten stilte. Het is twee minuten stilte moet ik. zeggen. weet ja. je nou? Nou, want ik heb een boekje van de bibliotheek en er staat in: er staat een uh, boekje van waarom de tram stil stond en daar. En het was van acht uur tot twee minuten over acht. Nee, maar toen reed wein... weer door. Nee, maar want dat, dat is Jij? toch misschien wel van een paar nee, jaar, vier jaar vier meiden. Meiden. Nee, vier Ja, dat boekje is, vier vier is, ja, het is, het is elke, Dit is altijd op 4 mei. Ja, 4 mei is twee minuten stil, toen acht uur. Nee, ja, Wat doen jullie uh, vanavond? Wij zijn twee minuten stilzijn. Wij kijken ook naar de tv. En dan gaan de, de, de klokken tingelen en dan is het bevrijd. Tot... Waarom is dat, jongens? Omdat, bestaat? omdat het dan uh, één minuut afgelopen is en dan is het bevrijd. Nee, twee dan minuten die af... Waarom die twee minuten stilte? Nou, om, uh, om uh, de doden te herdenken van de Tweede Wereldoorlog die er gevallen zijn. Twee minuten gekozen stilte. Gedwongen stilte, ongewenste stilte, nooit meer stilte... daar gaat het allemaal over bij Woord hier op Radio 1 bij de VPRO. Ja, je kunt er maar naar op zoek zijn, naar stilte. Of juist niet, omdat stilte je bijvoorbeeld dreigt gek te maken. Maar stilte die leidt niet alleen tot ergernis, woede of totale onthutsing... voor iemand die navigeert op geluid is stilte juist ook behoorlijk onpraktisch. Om de weg naar huis te vinden door het centrum van Amersfoort... heeft een blinde vrouw niet genoeg aan haar hond. Ze heeft omgevingsgeluid nodig om de gevaren te signaleren... en uit de weg te gaan. En om überhaupt een beetje te weten waar ze is. Onderweg naar de koffie hoort zij in ieder geval... meer dan een hele kudde zienden bij elkaar. Het politiebureau in Amersfoort. Niet ver van het station. Een parkeergarage ernaast. Een drukke weg. En in de verte de grote kerk van Amersfoort. Ja, ik zie dit allemaal. Maar Linda, die hier bij me staat... en klaar staat op het punt om van de werk naar huis te gaan... ziet dit allemaal niet, want zij is blind. En jij gaat puur op geluiden en met behulp van Jong naar huis. Ja. Ja? Ja. En... Hoe lang loop je daarover? Uh, nou, ongeveer een kwartier twintig minuten, denk ik, ja. Zullen we gaan doen? Ja, zullen we gaan? Oké. Wacht, komen. Nou, aan het geluiden te horen, denk ik dat jij hier vooral verkeer hoort, ja, zo vlakbij hoor het station. Ja, omdat ik dus naar de weg toe loop, dat het verkeer van, uh, ja, steeds dichterbij komt, zeg maar. Ja. Dan ga ik hier rechts af? Even een heleboel, hè? Even onoverzichtelijk, zeg maar. Er staat een auto, staat een auto voor, voor ons. Auto voor ons, ja. En de bussen, bussen reden voorbij, dan. Ja. Dan gaat die auto weg. Wat ja. doe maar dan? We kunnen nu lopen, hoor. Ja, doe maar, Wax. Ja. Zo, ja. Het is hier nu toevallig ook een beetje rommelig op het wat en zo, hè? Vanwege die uh, bouwtoestanden. ja. dan heb ik het verkeer nog steeds links. Dat blijft eigenlijk zo. Zijn er ook punten waar je bij jezelf denkt van... oh, nu ben ik hier? Ja, vooral aan de kruispunten, aan de stoplichten. Die zitten allemaal zo'n rateltikker ook op. En daar kan ik me heel goed aan oriënteren van uh, waar ik ben. Als het net zoals hier gebouwd wordt, dat ja? is voor jou... dat zijn voor jou ineens allemaal nieuwe geluiden? Uh, ja. Nou is het al een paar weken zo, dus het <lacht> wendt <lacht> ook alweer. Ja. Maar uh, inderdaad, ja. Even een stukje naar rechts voor een fietsen. Langs. Ja, hij kan er wel langs nu. Word je nooit, soms nooit gek van al die geluiden, bussen, ja, het auto's. Heel hard is. Vooral uh, grote kraanwagens of uh, motoren. Het geluid van sommige motoren en uh, bromfietsen. Dat is ook heel doordringend, zodat je eigenlijk de rest van het geluid heel moeilijk nog hoort. En uh, dat is dan lastig, want. Dan kan ik me moeilijk oriënteren. Dus bijvoorbeeld om een weg over te steken, dan moet ik echt een tijdje stil gaan staan. Ja. Voordat het geluid weg is. Dan hoor ik die stoplichten daar van links. Alvast. Wat hoor je nu? Die uh, rateltikkers daar van de stoplichten. Oh ja. Moet hier oversteken. De ja, ja. stoplicht toe. Nou, de hond leidt je prachtig naar het stoplicht. Ja, eigenlijk steekt ze iets te schuin over, maar dan komt dat we het elke dag doen. Oh. <laughs> Kijk, dan op het geluid kan ik vinden waar die paal zit. Ja. Je hebt op een knopje gedrukt. Ja. voor heel handig Ja. Als ik vanaf het politiebureau vertrek, dan valt uh, meteen het uh, verkeer vooral heel erg op. Eigenlijk de hele weg naar huis. Um, ja, aan het verkeer kan je je heel makkelijk oriënteren waar je naartoe moet lopen. En hoe dicht je ongeveer bij de weg zit. Ja, dat is eigenlijk wel het belangrijkste. Nou, we mogen over. Ja. Hoor je dat al van ver, zo'n ratel? Uh, ja, dat hoor ik al bij. Als ik daar nog sta aan de overkant sta, hoor ik het al eigenlijk. Ja. ja. ja. Dan gaan we gaan weer hier iets over naar rechts. En heb je ook bijvoorbeeld geluiden die dan weer lijken op zo'n ratel? Die je in verwarring kunnen brengen? Nou, mm, Ja, dat is ook wel weer soms met zo'n brommer dat, dat die uh, verstoort eigenlijk ook. Ja. We naar rechts straks. We nou, gaan hier. Toen uh... maar. Toen maar eens. Oh. Nou, hier is het ineens dan vrij rustig, hè? Ja. Van het verkeer af. Hoor jij nu iets? Ja, vogels. Ja. En ik hoor links die gebouwen ook. Hoor je gebouwen? Ja. ja. Kijk, als ik loop, hè, ja. je voetstappen. Of zo. Dat weerkaatst gewoon, die muur daar. Ja? Ja, ik hoor dat. Ja. <laughs> maar, ja. En kan je dan ook een afstand inschatten? Ja. Ik denk dat het een meter of drie is ja. van waar ik loop. Ja, Drie grote stappen. Ja, ja. En dan hoor ik ook nog wel dat daar van alles tussen zit. Lagen, zeg maar, uh, hekjes. Of Allemaal het gietijzeren hekjes. Ja, ja, ja. Dat hoor je dan wel, ja. Als het bijvoorbeeld echt regent en ik heb een paraplu, doe ik een paraplu op... dan maken die druppels op dat zeil van die paraplu... een best wel, ja, overheersend geluid. Omdat het vlak bij mijn hoofd ook natuurlijk zit... Hmm. En dan heb ik wel uh, dat het lastig is met verkeer. Als ik dan een drukke weg over moet... Ja, dan word ik afgeleid door het geluid van die regen. Dus dan heb ik bijvoorbeeld vaak dat ik nu een paraplu even inklap. Wat ik wel nat, maar ja, dan, uh, dan hoor ik beter... Uh, ja, dan kan ik het verkeer beter inschatten. Maar net zoals nu, nu start er een auto. Ah, ja. nou, dat stoort mij niet. Ja, omdat hij verder vrij rustig is eigenlijk. Ja. Dat kan je wel goed scheiden, die, uh, die geluiden. Nu hoor ik ook bijvoorbeeld zo meteen, hè? Ja. Kijk, dus nu... Hoor ik dat het gebouw wegvalt, laat ik het zo maar zeggen. Weet je wel, er ja. is ineens, nou is er weer geluid van iets anders, maar van die auto daar. Kijk, aan dat spoor hoor ik waar ik moet oversteken. Dat is uh, ja, een oud spoorlijntje en daar langs, uh, ja daar is ook eigenlijk geen voet of uh, fietspad. En dan loop ik dan langs over het grind en dat is heel stil ineens van de weg af. Dat valt op. Je hoorde aan die auto, ja. hoor je dat? ja. Waar gaan we naartoe nu? Dan gaan we daar oversteken, hier. Ja. Moet ik even wachten. Kijk, dan nou hoor ik dat die, het spoor zeg maar heel vlak bij me is. Hè? Ja. Hoor ik nu. Doordat die autos eroverheen rijden. En dan ga ik dus hier oversteken. Want ik moet precies weten waar ik bij het spoor ben. Ja. Omdat ik dan dat vluchtheuveltje heb in het midden. Oh, Weet je wel? precies. Ja. Want dit is best wel druk. En dan moet ik echt even goed opletten uh, wanneer ik over kan. Dus dan doe ik het in twee etappes, zeg maar. Als ik op het, nou, het vluchtheuveltje ga vluchtheuvelt. staan. Ja. ja. Nu ik eerst mee op links. Geluiden zijn dus gewoon heel ja. belangrijk voor je. Heel belangrijk, ja. Ja, echt. Ja, eigenlijk omdat dat de enige informatie is die ik van buitenaf krijg... als ik op straat loop om een route goed af te leggen, zeg maar. Als ik me gehoor en dus het geluid niet zou hebben... dan, dan kan je je nergens aan oriënteren. Dan zou je ergens niet kunnen komen. Wat vind je nou enger, doodse stilte of een cacophonie aan geluiden. Ja, heel veel geluid is, is, is bedreigender. Ja. Stilte is alleen maar mooi. Tenminste, ik vind het wel mooi. Ja. Hoor je nou in de verte, een soort bron. Ik kan het niet thuis brengen. Ja. Helikopter. Een, ja, precies. In de lucht zit. Oh. Zie je hem nu al? Nee, ja. Grote transporthelikopter van de luchtmacht. Oh, ja. Ja. Maar we zijn er. Nummer 89. Ja. En dat is nou iets, dat zou ik niet weten. Als ik die hond niet had... Ja, want het is een hele lange straat. Dat zou ik ja. nooit precies weten. Wel ongeveer, maar ik zou het niet precies weten. Nee. En terwijl de helikopter in de verte weg vliegt... ben jij klaar met werken en ben je weer een keer naar huis gelopen. Ja. Over een spoor, langs drukke kruispunten. Ja, precies. Eigenlijk gaat het heel veel zelfsprekend. Maar ja, je let onderweg toch op een heleboel.. Dingen wel. Ja, bent er. ja kom, ga koffie zetten. Ja, ga binnen. U hoorde uit Het Geluid van de Stilte, een programma van de RVU uit 1998. Een fragment waarin we horen dat iets horen dus een hele praktische aanvulling op het dagelijks leven kan zijn. Van deze visueel gehandicapte dame. Ja, of moet ik nu gewoon toch blind zeggen? Daarover zijn de meningen, geloof ik, verdeeld. Het gaat er eigenlijk niet over in dit uur van Woord. Maar mocht u daar een uitgesproken mening over hebben... visueel gehandicapt of blind... nou ja, mail het dan maar even naar woord.vpiro.nl Waar stilte wel gewenst is en dan ook vaak heerst... Ja, dat is dus binnen de muren van een klooster. Jos Palm, radiomaker bij de VPRO bezocht er een aantal en vertelt wat de stilte al daar met hem deed. Ik heb uh, zo'n twintig jaar geleden, in de grijze oudheid dus... zo'n paar maanden rondgereisd door Nederland... van klooster tot klooster en van Zundert tot Egmond... en van de Slangenburg in Doetinchem, de willy Brodersabdij abdij tot de met... De, het klooster van de zusters... dan moet ik het goed zeggen... van de zusters van de altijd durende aanbidding... in het dorpje Stijl aan de Maas, geloof ik. Ik was toen een jaar of dertig. Uh, mijn, mijn grote, op dat moment grote liefde... had mij geheel terecht overigens uh, in de steek gelaten. Die verdienste lag geheel bij mij... En dan ga je dus zoeken naar, uh, naar tot jezelf, of oh, weet ik veel wat... ik zocht troost, maar ik zocht ook iets van rust... of ik zocht iets dat groter was dan ik. Dat, maar, zo mag ik het ook wel weer zeggen. Dus ik zocht iets wat machtiger was dan ik. Ik weet nog heel goed, ik zat in de Slangenburg... kloostertje van Benedictijnen. Die mogen wel een beetje praten, maar doen het bijna niet... En ik zat daar op zo'n kamertje, een cel, cella, nou pak een beter. 13, laten we maar zeggen. En dan sta je op en je gaat even half bewusteloos naar zo'n getijdengebed toe. Zie je ziet daar van die mannen in die capuchonnen op hun hoofd staan. En die zingen allemaal: uh, Geloofd, zei de Heer. En tot in de eeuwen der eeuwen: Amen. En dan ga je weer terug en dan is het urenlang stil. Dus op den duur gaat dat je dat toch een beetje beklemmen. Je gaat zelfs tegen jezelf praten. Je gaat uh, woorden hardop zeggen. Je hebt een boek gelezen... en je, en je gaat praten over die hoofdfiguren. Je, of je, uh, je steekt een sigaar op. Nou, er is eigenlijk een waardeloze sigaar. Dat ding smaakt helemaal niet. Je, je kletst eigenlijk wat rond. Je moet er niet denken dat het hier over diepe... Uh, grote uh, gedachten... Je benoemt alles... omdat je behoefte hebt aan menselijk geluid. Dat kunnen wij zien als een vorm van, uh, van gekte. Als een, als een hele lichte afwijking die niet erger moet worden. Dat is duidelijk. Maar als het binnen de perken blijft. Dus natuurlijk levert het afwijkingen op. Maar dat wil niet zeggen dat je uiteindelijk niet er iets minder slecht van wordt. Je hebt een kopje wat aan scherven ligt, aan duigelen ligt. Je raapt zelfs die scherven bij elkaar. En je wordt opnieuw gelijmd. En die stilte is een onderdeel van dat laten we maar zeggen, lijmproces. En dat praten hardop is, is onscherf. Het, het heeft mij uiteindelijk in, in die tijd wel enigszins goed gedaan. Ja, dat durf ik wel hardop te zeggen, ja. Maar als ik nu rust zoek... ik ben wel twintig jaar ouder, inmiddels ruim twintig jaar ouder... dan heb ik daar geen uh, klooster meer voor nodig om me te vinden. Het klooster zit om het in een... Uh, cliché te zeggen. Het klooster zit nu een beetje in mezelf. Een fragment met Jos Palm uit Studio Itza van de VPRO van januari 2013. En dat klooster zit een beetje in mezelf. Dat geldt ook voor mij de komende drie weken. Een heel klein beetje. Want ik zal die dan bij woord geen acte de présence geven. Dus dat zal heel stil worden in mijzelf. Wie daarnaar op zoek is, maar het niet meer krijgt, dat is waarschijnlijk Benny Visser. Hij heeft een piep in het hoofd. Ineens was hij er en nu wil hij niet meer weg. Ik hoor hem altijd. Een hele hoge pieptoon. Ik kan hem voordoen ook op een appje van mijn iPhone. Ik ben Benny Visser en ik kom uit Bevenwijk. Ik ben 41 jaar. Op een dag had ik een pieptoon in mijn hoofd... en toen dacht ik van joh, ik heb al veel te lang achter de computer gezeten. Maar de volgende ochtend, toen was die pieptoon er nog. En net het gevoel als je wel eens naar een concert bent geweest, weet je wel. Zo'n pieptoon. Want die bleef toen een paar dagen aanhouden. En het is zo is het begonnen. Ja, van de ene op de andere dag. Wekenlang heb ik op mijn bed gelegen in het begin. Maar de eerste maanden kon ik ook echt, echt niks. Daar was ik echt, echt ziek van. Ook misselijk en evenwichtstoornissen. Geen auto, geen fietsen, noem het allemaal maar op. En ik kon gewoon helemaal nul. Dan wist ik maar van, oh ja, ik heb uh, mijn ene oor is kapot of mijn andere oor is kapot. Ik kan er dan wat tegen doen en dan ben je er vanaf. Ja, die hele malle molen heb ik gehad en dat is helaas niet zo. Ik heb wel eens momenten dat ik denk van, hé... Hey, Wauw, het is echt heel rustig in mijn hoofd, moment. dat hij wel eens naar een heel uh, laag niveau gaat. Dat is echt zo, en daar word ik echt heel ontzettend blij van. Ja, dat, dat, dat gevoel heb ik heel soms. Dat heb ik heel, heel soms dat ik denk dat ik moet, echt moet concentreren. Hé, hey, waar is mijn piep? Gaat nog niet zomaar weg nu, hè? Hallo? Uh, <lacht> het lijkt net of ik eigenlijk met een rugzakje oploop. En als je die op hebt, dat is prima. Maar het kan ook zijn als iemand bijvoorbeeld aan het rugzakje trekt... Links of aan de achterkant of rechts, dan ga je moeilijker lopen. Dan weet ik wel natuurlijk dat het gewoon echt in mijn hoofd zit. En dat het gewoon net lijkt of iemand hem even een zwaai harder geeft. Oh. Nou, dat is, dat is het hele gebeuren met je piep. Als je oké okay is, dan loop je gewoon met een rugzakje op. Maar hij gaat ook wel eens alle kanten op. En dat lijkt dus, dat is eigenlijk dat gevoel of iemand aan het rugzakje trekt. Of de toon, die verandert ook wel eens, gaat hoger of lager. Ja, dat is uh, gewoon, ja, hartstikke vervelend. En soms pakt iemand het rugzakje af. Nou, dat gebeurt bijna nooit. Maar het is wel zo dat het rugzakje ontzettend fijn zit. En wellicht de helft minder zwaar is. Maar het is nooit allemaal weg. Nee. Die piep die zit in je kop. Die piep die. Ik weet niet, die hoor je niet door je oren. Die zit in je hoofd. Het is niet als ik mijn oren heel erg hard dicht doe. dat ik die piep niet hoor. Juist harder. Het zit in je kop. Snap je? Ja, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Die piep hoor je niet door je oren. Er zit die in het midden. Echt, in mijn hoofd. Het is niet links of rechts. Hij nee, was het maar waar. Dan zou ik gewoon kopjes in mijn oren doen. Dan hoor ik die piep niet meer. Die piep zou dan van buiten afkomen. Dat is niet zo. Helaas. Dus je kan het geen plek geven. Het is juist denk eerder andersom. Die piep zet mij eerder op een plek dan ik de piep op een plek kan zetten. Piep, piep, zeg ik altijd. Ja, hoe is het met je piep? Zeg ze altijd tegen mij. Ja, ja, ja, lekker. Ik heb geen kinderen. Misschien is dat het ook. Misschien zouden ze dan zeggen van... hey, hoe is het met je kleine en uh, hoe is het met je piep? Maar bij mij is het van, ja, hoe is het met mijn piep? No, nou, ik ga altijd het binnen een audioboek of radio aan. Altijd. Of Help wilde Seks of uh, radio. Hij is echt. De afgelopen uh, twee jaar... Dus eigenlijk gebruik jij geluid om de stilte te bezweren? Ja, ja, ja, een soort tegengeluid kan je wel zeggen. Maar je kan er ook wakker van worden. Dan die piep? Ja, dat ik echt wel gewoon niet rustig slaap door die piep in mijn hoofd. Dat is echt het meest vervelende wat er is. En toen ben ik natuurlijk gaan googlen. Ja, dan kom je natuurlijk uiteraard de meest verschrikkelijke verhalen tegen. ...van mensen die van een flat af willen springen of voor de trein, omdat ze helemaal krankioeren worden. Van mensen die echt heel zo gek worden in hun kop van die piep, zelfmoord plegen, whatever, wat voor uh, erge dingen. Of hun gezinnen uit, uh, uit moorden en dan zelf... Uh, ja, die zijn er ook in België, ja, ik, me, ik meen het, Dat kun je zo in, uh, intikken. Dat heb ik dus niet, die behoefte heb ik nooit gehad. Als ik het nu zo allemaal achter elkaar zou vertellen, dan denk ik, jezus hè, wellicht moet ik wel even uh, Noord-Zee-Kanaren lopen, standen, denk ik. Excuse, dus hela, hallo. Ja, ik zit op het kantoor, want het was een beetje lawaai. Oh, ik heb echt de koptelefoon zo'n beetje afgezet. En dit was dan 4 minuten en 37 seconden, maar Benny Visser zit hier 24 uur per dag mee. En met dit fragment uit Studio Itzerda sluiten we dit heerlijke uurtje af. Woord is weer voorbij, waarin we deze week dus zochten naar stilte. En juist de niet-stilte in onszelf of buiten onszelf en gewenst of ongewenst. En dat laatste fragment dat blijft u waarschijnlijk nog wel eventjes bij. U zult waarschijnlijk woord niet licht vergeten dit weekend. Wilt u iets terugluisteren of um, teruglezen? Dat kan via de links op onze Facebookpagina. Dat is een openbare pagina. Via facebook.com slash woord.nl kunt u die bereiken. En daar vindt u dus informatie. En u kunt zich daar ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Mocht u daar behoefte aan hebben... dan ontvangt u wekelijks de samenstelling van onze nachten... Als u vragen heeft of opmerkingen, dan kunt u ons mailen. En dat adres is woord.vpiro.nl. Dus woord.vpiro.nl. Of u schrijft naar postbus 11 1200 JC in Hilversum. En over dat terugluisteren gesproken... je kunt je ook direct abonneren op de podcast. Dat gaat via vpiro.nl slash woord... Onderstreepje podcast. Woord wordt gemaakt door Nienke Vijs, Geertjan Strenghold en Tom Klaassen. En ondergetekende. Productie Tatjana Oei en Iris Fransen. Eindredactie Remy van den Brand. De techniek vannacht was in de bekwame handen van René Visser. En die werd ook helemaal gek van het geluid van het laatste item. Um, presentatie Nora Romanesco. En zometeen na een kort journaal kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1-journaal. met Bert van Sloten. Geniet van het weekend, zou ik willen zeggen. Ik ga even met vakantie. Volgende week zit hier Frank Jochemsen. In december ben ik er nog een paar weken. En dan zijn mijn woordnachten geteld. Maar vrees niet, u kunt heerlijk naar woord blijven luisteren. Ook in het nieuwe seizoen. Ik groet u hartelijk. En tot snel weer. Dag. Als ondernemer wil ik meer dan alleen goed verzekerd zijn. Ik kies voor Univé. Univé is al voor de achtste keer door Incompany uitgeroepen tot beste zakelijke verzekeraar. Univé weet wat ondernemers beweegt. Zelf ervaren waarom we de beste zakelijke verzekeraar zijn? Kijk op univnl slash zakelijk. Univé, de verzekeraar zonder winstoogmerk. Daar plukt u de vruchten van. In Kassa een speciale uitzending over je zorgverzekering. Wat zit er volgend jaar in het basispakket? Hoe zit het met je eigen risico? En heb je een aanvullende verzekering nodig? Kijkers stellen al hun vragen aan een deskundig panel. En natuurlijk laten we zien welke verzekeraar het goedkoopst is. Vanavond in Kassa 5 over 7 bij de Vara op Nederland 1. Ervaar zelf waarom Univé de beste zakelijke verzekeraar is. Kijk op univ.nl slash zakelijk. Hey, kijk, daar op dat dak. Daar zit er één.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 Ik heb zo'n zin in een broodje hazis met lekker veel jonlingen erop. Nou, dan heb je pech, hoor. Je eet gewoon wat de pot schaft. Aardappeltjes, stukje Jack Wouters, Martine Beltjes erbij. En als je je bord leeg eet, dan krijg je misschien nog een John Williams-toetje. er in de reclame. Je kan ze allemaal zien op de tentoonstelling... in de beurs van Berlage in Amsterdam. Voordelige zonnepanelen? Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl. Dit is Radio 1.